islamitische staat heeft zich verantwoordelijk verklaard voor de aanslag op de koptische christenen gisteren in Egypte. Zeker 29 mensen kwamen om het leven. De kopten waren met de bus onderweg naar een klooster toen ze door gemaskerde mannen in uniform werden tegengehouden en in koele bloeden werden vermoord. De Egyptische regering heeft na de aanslag vergeldingsacties uitgevoerd in buurland Libië. De aanslagplegers zouden daar zijn getraind. Vorige maand was paus Franciscus in Egypte. IS kondigde toen nieuwe aanvallen aan op christenen. Egyptische moslims kregen het advies bijeenkomsten van christenen en westerse ambassades te mijden. De Britse luchtvaartmaatschappij British Airways kampt met een grote computerstoring. Er staan lange rijen voor de incheckbalies op de Londense luchthaven Heathrow. Meer details over de storing zijn niet bekend. British Airways zegt dat het een wereldwijd probleem is en dat er met man en macht wordt gewerkt aan een oplossing. De man die donderdag ontsnapte uit een kliniek bij de Duitse grensstad Kleef is opgepakt in Bonn, melden Duitse media. Bij zijn ontsnapping uit een gesloten psychiatrische inrichting viel hij samen met een andere patiënt twee verpleegkundigen aan, van wie er één ernstig gewond raakte. Er werd alarm geslagen omdat de man gevaarlijk en mogelijk gewapend was. Het weer, veel zon, maar vanuit het zuiden komt er ook wat hoge bewolking. Het is vanmiddag 28 graden in Groningen en lokaal 33 in Noord-Brabant. Vanavond kans op een onweersbui in het zuidwesten. Morgen meer wolken. In het noordwesten wordt het 23 graden. In Limburg lokaal 30. In het oosten en zuidoosten is later kans op onweer. Dit was het NOS Journaal. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. In de Randstad is vooral veel vertraging op de A27 van Almere naar Utrecht tussen knooppunt Almere en Huizen 7 kilometer. Dat komt door de afgesloten A6. Veel mensen nemen een alternatieve route. Op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Oegscheest en Leiden een half uur vertraging. Op de N206 Heemstede-Zoetermeer bij Leiderdorp 2 kilometer file en 20 minuten vertraging. Verder is de N207 Bergambacht Alfa aan de Rijn dicht tussen Waddingsveen in de aansluiting met de N11 door een ongeluk. En het is heel druk op de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 van uw aflevering van Zandvoort op zaterdag bij CFM. Joram, de ziel van de pestdiner Dream bent. En hey, ga je mee naar Zandvoort aan de zee? Hebben wij even, massa dat we er alsjeblieft zitten. Goedemiddag, Albert-Jan. En goedemiddag, luisteraars. Uh, goedemiddag, luisteraars. Goedemiddag, kijkers. Goedemiddag, Rob. Ja. Wat een prachtige, zonnige dag vandaag. Ja, en heerlijk. En, en desondanks is het heerlijk cool, hè? Ja. Het is lekker cool hier. Dus uh, wij gaan er uh, tegenaan. En terwijl uh, Max Verstappen momenteel bez druk bezig is in de kwalificatie voor de Formule 1 van het, in Monaco... gaan wij drie uur lang Zandvoort op zaterdag voor u presenteren. We hebben weer een overvol programma. Want ook in Zandvoort wordt er zelfs gereisd op het circuit... en dan wel tijdens de Benelux Open Races. Er wordt zelfs gevoetbald in Zandvoort. En het heeft allemaal alles te maken met het Hotsknotz Begonia voetbaltoernooi. Ook daar gaan we naar schakelen rond de klok van tien over half drie... met onze verslaggever Joop van Is die daar verslag voor ons gaat doen. Uiteraard volgen we ook voor u de, twee, de voorlaatste etappe van het Giro d'Italia. En dan hebben we het over wielrennen, want dat is natuurlijk enorm spannend. Gaat Moulin meer achterstand oplopen? Uh, houdt hij de schade beperkt? Want morgen is de afsluitende tijdrit... en daar kan hij natuurlijk alsnog weer wat recht zetten. Verder hebben we natuurlijk de vaste onderdelen... zoals er zijn rond de klok van half vier, de evenementenagenda. Dus houdt u pen en papier bij de hand... En die zie ik hier binnenkomen en die verwacht ik hier echt niet in de studio. Hé, hey, wat is dat nou? Ja, uh, daar hebben we het over onze enige echte Zandvoortse weerman Lex van der Hoorn. Ik had zijn telefoonnummer al opgeschreven. Ik denk, die zit, in de stu die zit, die zit aan het strand. Maar hij komt ons verblijden met een persoonlijk bezoek. Half drie het enige echte Zandvoortse weerbericht uh, verzorgd door Lex van der Hoorn. Het dier van de week rond de klok van half vijf ontbreekt ook niet... en die luistert daar de naam Demon. En het gedicht van de week om kwart voor vijf staat geheel in het teken van muziek... en dat is niet helemaal uh, onterecht, want in het laatste uur... krijgen we bezoek van Edwin Gitsels En het heeft alles te maken met www.ditisjeleven.nl... de website www.ditisjeleven.nl... maar we gaan eerst met Edwin praten van hoe dit is jouw leven.nl... om het zo maar eens te zeggen... Want uh, hij heeft uh, nieuws en uh, het is een ex-ZFM'er, uh, heb ik mij laten vertellen. Dus we gaan een beetje in de geschiedenis duiken. En natuurlijk gaan we met hem praten over zijn leven. En uh, over de website www.ditisjeleven.nl Verder pitreport rond de klok van kwart over vier. Sportkort, de Giro d'Italia zoals al gezegd. We kijken even vooruit op de Indy uh, 500, want die wordt morgenavond verreden. En Alonso doet daaraan mee. Jensen Button uh, is in zijn Formule 1 auto gestapt en probeert zich nu momenteel te kwalificeren... Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale omroep, ZFM Zandvoort. Zo is mijn maar net, Albert Jan. En uh, wie zien we bovenaan staan bij uh, Q1? Ja, Kijk maar even goed. Ja, verstappen! Verstappen op dit moment bovenaan in Q1. De spannende race, de kwalificatie die we uiteraard vanmiddag voor je gaan volgen... tussen twee en drie uur. En heel veel zonnige muziek bij het zonnige weer van vandaag. Hier is Bijla. met het uh, CFM zomerweerbericht voor de komende dagen. Dit was Bijla van Yvonne. Geweldige muziek, Des van Oudkast. En hey ja! Hey ja, we kijken naar Q1 van de kwalificaties. Zien nog steeds Max Verstappen op een eerste plek, Albert-Jan. Ja, en die staan nu samen met, met alle andere kanshebbers: Vettel, Raikkonen, Ricciardo, Lekker in de pits te wachten tot Q2 gaat beginnen. Want Q1 is nu afgelopen. Dus die zijn in ieder geval allemaal door naar Q2. We houden u op de hoogte. Het zal het nieuws. Maar niet in het kort. Beroepsprocedure bij de Raad van de State. Het is even stil geweest in de berichtgeving vanuit Vrije Horizon... de stichting die nog steeds vecht om windmolens verplaatst te krijgen... naar Windmolenpark IJmuiden-Ver. Dat was een zelfverkozen stilte. Ook Vrije Horizon was teleurgesteld in de reactie van de Tweede Kamer... om de plaatsing van windturbines op 16 kilometer afstand mogelijk te maken. Kabinet- en Tweede Kamerleden, de meesten niet gehinderd door persoonlijke kennis... gaan ervan uit dat dit hekwerk slechts soms zichtbaar zal zijn. Al dus Albert Korper... Uh, voorzitter van de Vrije Horizon, de Tweede Kamerleden... vertrouwden op de minister Henk Kamp van Economische Zaken... die aangeeft dat dit hekwerk 22% van de tijd zichtbaar zal zijn. Vrije Horizon komt op basis van een langjarige KNMI-meting op 29%. Toch een heel ander plaatje. We wilden ons juridisch goed voorbereiden op een beroep bij de Raad van State. In januari heeft Vrije Horizon mede namens 13 andere belanghebbenden ingediend bij de Raad van State. Dit beroep heeft geen opschortende werking... maar uit ervaring weten wij dat de industrie liever geen tender indient... zolang de Raad van State zich niet heeft uitgesproken, dus Korper. Ondertussen is de datum van de beroepsprocedure bekendgemaakt. Deze zal komende dinsdag uh, uh, om 10 uur dienen... in het gebouw van de Raad van State in Den Haag. Vrije Horizon voert als hoofdreden aan dat dit besluit genomen is... in strijd met de wet windenergie op zee... Korper en consorten zullen eh, als belanghebbende... belangrijkste argument aanvoeren... dat ook in het verweer door economische zaken... de meerkosten als zwaarste en zo goed als enige argument... wordt aangevoerd voor plaatsing binnen de 12 mijlzone Daarnaast bestrijdt de stichting de door de minister opgevoerde cijfers. De zitting van de Raad van State is openbaar. Wanneer u de beroepprocedure wil bijwonen... dient u uiterlijk 15 minuten van tevoren aanwezig te zijn. Een identificatiebewijs is verplicht... En het adres is Kneuter, mooie Kneuterdijk 22 in Den Haag. Korper hoopt dan ook dat veel belangstellenden uit Zandvoort... deze procedure zullen bijwonen. Verkiezing Beste Strandpaviljoen van Nederland. De strijd om de beste strandpaviljoen van 2017 is gestart. Tussen 22 mei en 30 juni kunt u stemmen via de website... www.strandverkiezingen.nl www.strandverkiezingen.nl Ook worden de genomineerde paviljoens door mystery guests bezoek, bezocht...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 De wedstrijd is een initiatief van Strand Nederland. Partners zijn Stichting Nederland Schoon, Koninklijke Horeca Nederland... en Holland Marketing en Horeca Vakblad Entree. Het is de tiende keer dat de verkiezing wordt gehouden. En u kunt natuurlijk ook stemmen via onze eigen... ZFM-app. Heel goed, Rob. Zo is het Strandverkiezing. Doe daaraan mee. En kies uiteraard wel voor een Zandvoorts paviljoen.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 Ja, laat uh, dat maar aan de meisjes over. Dan komt het helemaal goed. Girls just One van Heerlijke Muziek uit de jaren tachtig van Cindy Lauper. Nou, we hebben het besloten. Het weerbericht komt ietsje later. Lex van Orden uh, is wel in de studio aanwezig. En uh, vandaag niet op, op het strand, Heer Lex. Nee, hè? nee, nee, nee, nee. Veel te druk daar. Uh, dus hij zit lekker uh, in de studio aan de tolweg Tina. Betekent dat wij nog uh, even tijd hebben voor een uh, kort berichtje, Albert-Jan? Nou, uh, ik zei het al aan het begin van, uh, van ons programma. Dat er dit weekend ook gereisd wordt op de Benelux Open races. Dus niet alleen in Monaco, maar ook in Zandvoort wordt er weer gereisd. En wat is het dan voor weekend? Nou, verschillende autosportseries uit de Benelux maken dit weekend hun opwachting bij de Benelux Open races op het circuitpark Zandvoort. Met een circuit Zandvoort moet ik zeggen. Met een, een opvallende hoofdrol voor de European VW Fun Cup. Deze serie maakte zich op voor de Zandvoortse meeting opnieuw de Belgische grens over te steken. De VW Fun Cup Meeting bestaat uit verschillende races op zaterdag en morgen. Het zijn races voor VW-kevers, maar niet de gebruikelijke versies die je geregeld op straat ziet rijden. De European VW Cup biedt zowel plezier als sfeer in de paddock en evenveel adrenaline op de baan. Of je nou een beginnend of ervaren coureur bent een VW Fun Cup besturen is de kans om de autosport op een veilige manier te beleven of je passie voor de autosport te delen. De VW Fun Cup is de enige race-discipline die de mogelijkheid biedt... om co-rijders gedurende de race in de auto de race live te laten meebeleven. En dit evenement is dit weekend gratis te bezoeken. Voor parkeren echter dient, aangezien het aantal plaatsen beperkt is... wel te worden betaald. Dus dit weekend... Vette Volkswagen-kevers op circuit Zandvoort. Zo, weer spektakel inderdaad op het circuit. En wat het weer de komende dagen gaat doen. Nou, er is maar één man in Zandvoort, die dat weet. Lex van den Horen. Je hoort hem dadelijk met het CFM-weerbericht voor de komende dagen. Maar eerst gaan we nog even zonnige muziek voor je draaien. Ricky Martin is hier en Penta Kanta. I'm Dank u we deze plaat van Ricky Martin voor je draaien Volgen we uiteraard ook de kwalificatie van de Grand Prix Formule 1 reis van morgen van Monaco En we zien heel goed resultaat voor Max Verstappen Want op dit moment in Q2 bezet hij de tweede plek Dus het gaat lekker met onze eigen Max Verstappen daar in Monaco Via de weer bericht. En we hoeven niet te bellen naar Lex. Nee, nee, jij zit gewoon in de studio. Goedemiddag Lex. Lekker makkelijk, hè? Dat... Lekker makkelijk. Briljant. Briljant. <laughs> Welkom in de studio. Met een uh, staalblauwe hemel. Ja, ja, dat begon vanmorgen vroeg. Zag er al prachtig uit trouwens. Ja. ja, en dat houden we wel vol tot het eind van de middag. En dan komt er wel wat bewolking uh, binnendrijven vanuit het zuiden. En dan is er rond acht uur. Dat, heb ik net, dat zijn de laatste verwachtingen. Rond acht uur is er kans op een bui. Regen? Ja. Oké. Het eind van de middag uh, komt de bevolking uit de zuiden. Het regent trouwens nu al in, uh, heet het daar, in de Zeeuws-Vlaanderen. Oké. Okay. Ja, daar is, valt al een buitje. Okay. Dus dat komt naar het noorden toe. En dat wordt dan uh, rond acht uur... Uh, bij ons verwacht dat buitje. Nou, oh, verkoelend. Ja, verkoelend. Maar de, dan is het in de nacht kunnen, kan er ook nog wat buien vallen. En dan morgen. Oh, ik heb nu eerst over de temperatuur gehad. De verwachting is 28 graden, maar ik denk dat we de, de 30 wel halen vandaag. hoor. Heerlijk. Ja, ja, ja. Uh, morgen, dan uh, is er uh, vrij veel zon. Het uh, begint met wat bewolking. Vannacht hebben we ook wat bewolking. En dan kan er ook nog een buitje vallen. Maar morgen dan komt de zon weer terug en dan is er vrij veel zon. Met een matige zuidwest tot westenwind. En dat houdt dus in dat de temperatuur naar beneden gaat. Want die komt over zee. En de zee is een graad of 15. Ja. En dan kan het nooit echt, echt warm worden. Dus de maximale temperatuur die we morgen halen zou dan uh, rond 24 graden zijn. Goh, dat is koud. Jas aan. Ja, ja, koud heen. Dat is, heen, dat is, koud heen. Dat is jas aan. Maar ik denk dat het nog wel een ietsje, uh, ietsje uh, paar graden op het strand wel een graadje lager is. Maar die 24 graden is dus in, in het dorp, hè? Ja, oké. Okay. Dan gaan we naar de maandag. Maandag is er weer veel zon. Het is een dag met veel zon. En uh, er staat een uh, matige oostenwind. En de temperatuur gaat weer omhoog, omdat die wind weer uit het oosten komt. En dan, uh, aan het eind van de middag, dan gaat de bewolking toenemen en kan er weer een buitje vallen. Dus die buien die we krijgen is altijd in de avond of in de nacht. Daar nou, heb ik geen last van. Nee, ik nee, toch? Nee, ik nee, toch? Laat me komen. Laat me komen. Dan uh, gaan we naar de dinsdag. Dan hebben we wolkenvelden en opklaringen. En een matige zuidwestenwind. Dus de temperatuur gaat naar beneden. Yep. Die gaat naar de, ongeveer naar de 20 graden. En de vooruitzichten zijn vanaf dinsdag dus minder warm. En geregeld zon. Maar het ziet er wel naar uit dat na die dinsdag met die 20 graden de temperatuur weer omhoog gaat. En dat we in het, uh, eind van de week weer op de 25 graden zitten. Oké, okay, en wat is uh, de normale temperatuur? Uh, 18 graden. 18 graden, dus <lacht> dat zit wel lekker boven dan. Dus dus, daar blijven we dus boven. Heerlijk. Ja. En de zeewatertemperatuur is dus uh, ongeveer 15 graden. Oké, okay, nou die was uh, een paar dagen geleden toch een stukje kouder nog. Gaat het zo snel of niet? Uh, nee hoor, het was... Uh, het was 13, 13 of zo? Vorige, 13? Week was 13? Nog, vorige week was het nog 13. Ja, 13. Ja. Nog, maar door die zonne-instraling gaat die temperatuur dus omhoog. Maar als je nou op televisie luistert... dan hebben ze over zeewatertemperatuur van 13 graden. En ik heb het nu over 15 graden. Ja. Maar die 13 graden, die is dus verder op, op zee hè... Dat wordt dus gemeten ongeveer een kilometer uit, het, uh, uit de kust. Ja, dan gaan wij dus het water niet in. Hè? Nee, zo ver komen we niet. Nee, dus voor de kust is de temperatuur altijd een paar graden hoger dan verder op zee. Ja. Dus 15 graden 15 op dit graden. moment. 15 graden en verder op zee op 13. Nou. Oké, okay. Lexie, je blijft het weer in de gaten houden voor alle luisteraars van CFM. Hoe ja. kunnen ze je volgen? Uh, door achter me te gaan lopen. Uiteraard, uiteraard. <lacht> Dat doe ik al. <lacht> Nee, op, uh, op Twitter. En op Facebook, op Meteo Sandvoort. Op Metiopagina.nl, Op de Text TV Zandvoort. Kanaal 40, digitaal via Sigo. Precies. En eh.. Uh... Ja, dat is het een beetje. ja nou ja. Ja. ja nou Dus, dus, dus uh, volg me maar. Dus zo is het. Dankjewel Lex uh, voor de komst naar de studio. En tot de volgende week. In, uh, met uh, mooie berichten voor dit weekend. Ja. Daar zijn we wel blij mee. En mag vaker komen. Ja, je mag je vaker goed? komen. Doe je goed. <laughs> dus voortaan elke zaterdag, zo rond half drie. Dat ja, he, ja, ja, ja. Ja. Je ja. Niet wat je hoort, via de ja, als je maar goede berichten heeft, he, daar uh, worden we blij van.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 Zing deze dan nog een keer En als de klok lijkt Bouw dan een mooi feest voor mij Zo'n eentje die doorgaat Doorgaat voor altijd je hoorde hem, de single van Dickie Dex. En terreur niet om mij. Nou, we treuren zeker niet om uh, Max te stappen, want ook in Q2 heeft hij het uh, enorm goed gedaan. Zodra Q3 en Q2, een bijzondere ontwikkeling, uh, Albert-Jan. Ja, Hamilton uh, ligt eruit. Hamilton ligt eruit. Iets te laat uh, geprobeerd er nog een snelle ronde neer te zetten. Maar ja, toen kwam er op een gegeven moment de gele vlag. Oh, uh, ja, de gele vlag. Dus hij kon zijn rondje afbreken. Want uh, uh, Steven van Doorne zat uh, zeggen, in de vangrail. En hij kon zijn snelle ronde afbreken. En uh, daardoor uh, uh, geen tijd neerzetten. Jeetje, dat gaat nog spannend worden morgen dus. Wordt vervolgd. Wordt vervolgd. We gaan over naar uh, het voetbal. Ja, dit weekend uh, in Stalvoort een uh, enorm gezellig voetbaltoernooi. We hebben het over Hotse Knots Begonia voetbaltoernooi. En daarvoor aan de telefoon hebben we Joop van eerst. Goedemiddag, Joop, Welkom. Goedemiddag. Dank je, heren en luisteraars, uiteraard. Even één ding weten. Weten we weer wanneer het laatste keer is dat iemand voor zich niet voor Q1 3 heeft gekwalificeerd? Dat ga je, dat je ons nu vertellen. Dat ga je ons nu vertellen. Ja, ik, ik Heel zag lang het niet en, en, en, want ik, ik, ik, ik sta eigenlijk per jullie het vertellen. Ja. Ik, ik kan het dan bijna niet geloven. Maar. Nee, klopt. En, nou ja, goed. Maar misschien hebben we, ja, vooralsnog uh, ligt hij eruit. En verstappen net zoals Q1 eerste plaats ook weer? Nee, nu derde. Achter de Ferraris. Ja, die zijn toch wel super snel, hè? Ja, oké. Okay, maar, maar ik heb nog een kutje drie. Ja, een kutje drie. <laughs> maar <het> moet lukken. <laughs> toch? Hé, <laughs> hey Jelpen. Jij bent dit weekend bij een enorm gezellig voetbaltoernooi hier in Zandvoorts. Ja, ja, ja, ja. Dat is zeker. Het is ontzettend gezellig hier. Het is natuurlijk broertje heet. Met name hier in die duinpan. Er zat weinig wind over het veld heen. Maar dat mag de dus niet pretten. Want gisteravond hebben we ook een hele leuke wedstrijd gezien hier. Oud uh, tegen Oud Ajax. Dan nou moet je Oud Ajax met een paar uh, aanhalingstekens plaatsen. Want uh, Glenn Helder heeft heel even meegedaan. Twee minuten. En daar hield ze eigenlijk mee op. En verder was er een uh, meneer B. Ali van voor, En yes, ik uh, weet niet hoe we er zijn... Ik vind die er niet bij horen, maar goed, die waren ook aanwezig. En voor de rest was het wel uh, leuke voetballers. Sterker te sterk voor Zandvoort, maar dat maakt helemaal niks uit. Het ontzettend gezellig, leuk om te doen, leuk om mee te maken. Leuke foto's te maken ook. En uh, nou, dat uh, Ajax, tussen aanleidingstekens, dat gewoon met uh, 5-1 van Zandvoort. Nee, 5-0 moet ik zeggen, sorry. Uh, Zandvoort heeft vooral in die tweede helft nog een uh, examen kansen gehad. Maar uh, die waren niet weggegeven voor... Robin de Castine en de zijnen voorin. Ja, nou vandaag is om 11-uur het toernooi gestart, het grote toernooi. Uh, voor de 25 e keer, zoals je zei, Rob. En dat wil nogal wat zeggen. 25 jaar geleden was er bij Z75 een toernooi voor een lagere uh, lager stallen. Daar deden vier proeven aan mee. En uh, dat is uitgegroeid. Uh, dat werd uh, op een gegeven moment het Piet Ruigrok-toernooi. En toen de fusie uh, was het met San van Meeuw, toen is het het, het uh, Hotsgenots Begonia Toernooi gaan heten. En dat heeft hoogtijddagen gehad met, met meer dan uh, 25 proegen. Ontzettend leuk, gezellig. Um, op de zaterdag is het dan gezellig met entertainment. Vaak zijn het zangers. Vanavond treedt Van Kessel Live op. En uh, DJ Ramonski treedt op. En dat is allemaal ter ere van die 25-jarige verjaardag. Morgen gaat het nooit verder. We zitten nu in de eerste ronde. Uh, we hebben nu acht, nee, we zitten veel in de achtste wedstrijd. Dus we kunnen totaal nog niet zeggen wie of wat er overgaat naar de, de kruisfinales. En morgen vanaf 11 uur, dan worden die kruisfinales gespeeld. Vanavond is het ook, dus winstag vanmiddag, is nog om vier uur. De penaltybokaal. ook leuk om te zien. Er zit iedereen op het, uh, op het veld 1, de rondveld 1. En dan mogen alle teams uh, penalties genomen op een uh, keeper die zich aangemeld heeft daarvoor. Leuke dingen om te doen. Gratis entree, uiteraard. Ook vanavond. Bij van Crystal Life gratis ontbijt, dus ik zou zeggen tegen de luisteraars die iedereen geïnteresseerd zijn. Kom lekker naar Duikersveld, kom naar SC Sandvoort en ga het meemaken dat feest. Wat wat een geweldig weer, hè? Ben jullie uh, dit hele weekend uh, daar? Ja. Jeetje, mijn neetje, heerlijk. Ja, ja, ja, ja, niet alleen hier. hoor. Nee, nee, nee, dat weet ik. Ik <laughs> ja, ja, ja. hoop hey, uh, maar uh, even voor de luisteraars die uh, niet weten waar Hotsknots Begonia voetbal vandaan uh, komt. Ja, ja. Het nou, is, is heel simpel uit te leggen. Er is een hele bekende Sandvoortse professionele trainer geweest, Bert Jacobs. En die heeft ooit eens een keer die term gebezigd. En dat staat tegenwoordig ook zelfs in de dikke vandalen. En dat heet boerenkoolvoetbal. Oftewel mensen die de kunst van het voetballen niet helemaal beheersen. En lekker ballen kunnen schoppen. Nou, dat is het. Toen hier, alle teams, die hebben dat Roskundspagonia heel hoog in het vaandel staan. En die kunnen dat ook heel goed op het veld neerleggen. Ik heb net de wedstrijd gezien. Nou, ja, het, het is gewoon erg leuk om naar te kijken. Uh, het heeft met voetbal weinig te maken. Ja, er wordt een wel met, uh, met de voeten geschopt. Maar daar haal ik eigenlijk een beetje mee op. Maar leuk om te zien, leuk om mee te maken. En uh, ja, iedereen is in een goede stemming natuurlijk met dit weer. Ja, en het gaat gewoon om, uh, om de gezelligheid, hè, dat toernooi. Ja, ja. ja. Nou, wat eigenlijk om gaat, vind ik, dat is de sportiviteitsprijs. Oké. Okay. Dat, dat vind ik persoonlijk, maar niet alleen, want ik zit hier in de bestuurskamer met twee... ...van de organisatie, die knikken. De, de, allemaal ja. Dus dat is eigenlijk de belangrijkste prijs. En die wordt pas morgen, na half vijf... ...nee, half vier geloof ik, is de prijs uitreiken. En dan weten we A wie het toernooi gewonnen heeft... ...en B, b wie de, uh, de uh, sportiviteitsprijs heeft. Oké, okay, dankjewel Jop voor uh, dit moment en heel veel plezier nog daar, hè? Dankjewel. Oké. Okay. Okay. Dat was jou fris vanaf Duintjesveld, het hotsknots Knots Begonia voetbaltoernooi. Dit he hele weekend daar en uh, ja, de entree is uh, geheel gratis, hè? Dus ga even kijken, kijkje nemen daar. Zit hij weer in de zon natuurlijk. Zit hij weer in de zon. Je de I Go To Rio, de single van Peter Allen. Het is drie uur, nee, zeven minuten voor drie uur. Tijd voor een berichtje. Ja, allereerst even nog even een updateje van Q3. Momenteel verstappen in de pits. Momenteel vijfde tijd. Hij werd een beetje opgehouden en had een Ferrari achter hem. Die zat te drammen. Maar voorlopig uh, Rijkonen uh, op, uh, op voorop. Als snelste gevolgd door Ricciardo, Vettel, Bottas en dan Verstappen. Maar Verstappen gaat zeker nog een keer proberen om uh, die tijd te verbeteren. We houden u op de hoogte. Wat ook weer begonnen is dit weekend is de Eredivisie Tennis. Dit weekend en met name vandaag gaat de Eredivisie Tennis... van de Koninklijke Lon Tennisbond, de KNLTB, weer van start. En tennisclub Zandvoort is uiteraard ook weer van de partijen. De Zandvoortse club werd vorig jaar op eigen basis... Op de eigen banen verrast een tweede nadat het in 2015 voor het eerst in de clubgeschiedenis kampioen in de klasse Zondag gemengd was geworden. Zandvoort zal de nieuwe competitie met zo goed als hetzelfde team als vorig jaar van start gaan. Leslie Kerkhoven, Krine Lemone, Danielle Harmsen en supersub Cindy Burger gaan bij de dames de Zandvoortse kar trekken. Ze worden later in het seizoen bijgestaan door de Amerikaanse Alexa Glatch, die vanaf 3 juni zal aansluiten. Met name bij de dames kan daar nog wat verandering in komen... want alle Zandvoortse dames spelen kwalificatietoernooien voor het Grand, Grand Slam-toernooi van Roland Garros. Mochten er één of meer doorgaan... dan wordt het voor wat de divisie betreft een ander verhaal. In ieder geval krijgen ze support van het hele team... dat een busje gecharterd heeft om de kwalificatie in Parijs mee te kunnen maken. En hierna worden op zaterdag 10 en zondag 11 juni... de kruisfinales en finales gespeeld op de banen van Le Elk wedstrijd bestaat uit twee dames singles, twee heren singles, een dames dubbel en een herendubbelpartij. En de wedstrijden zijn vandaag begonnen om 12 uur. Dus uh, ook dat gaan we de komende weken uiteraard voor u volgen. De Eredivisie Tennis ook weer van start. Zo is het. Dus uh, genoeg sport hier in Zandvoort. Het is zometeen meteen uur 2 van Zandvoort op zaterdag... met uiteraard de vaste items. De uitslag van de kwalificatie van de Formule 1 van vandaag. En veel meer. Graag tot zo naar het nieuws en weer van 3 uur. Street.